Twee uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Op 5 december kunnen reizigers in de drie grote steden gratis met het openbaar vervoer. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kan er dan gratis met de tram, bus en metro worden gereisd. Dat heeft de Advocabo na overleg met andere bonden bekendgemaakt. Ze zijn tegen de bezuinigingsplannen van minister Schulz van verkeer en ook zijn ze tegen de verplichte aanbesteding in het openbaar vervoer. In de week van 12 december gaat het openbaar vervoer in de drie grote steden op een doordeweekse dag weer plat. De precieze datum is nog niet bekend. De euro blijft niet overeind als er niet heel snel maatregelen worden genomen om de ondermijning van het systeem te stoppen. Dat zegt oud-president Welling van de Nederlandse Bank in een pas verschenen boek. Welling pleit voor een speciale commissie die voorstellen moet doen voor meer macht aan Europa op het gebied van begrotingen en meer vrijheid voor de Europese Centrale Bank. Hij vindt dat premier Rutte en minister de Jager een verkapte oproep hebben gedaan voor een bankrun in Griekenland. De bewindslieden hadden voorgesteld dat landen die zich niet aan de begrotingsregels houden, uit de eurozone gezet moeten worden. Als je hoort dat jouw land uit de euro gegooid kan worden, dan hou je toch meteen je geld van de bank, zegt Welling. De Nationale Ombudsman heeft forse kritiek op het UWV. Er zijn bij de uitkeringsinstantie structurele problemen... maar men is niet in staat om uit te zoeken hoe dat komt... zegt Ombudsman Brenningmeijer in een rapport. Volgens hem moet het UWV zijn klanten beter bedienen... klachten beter afhandelen en beter luisteren naar de burger. Waarnemend voorzitter Paling van de Raad van Bestuur van het UWV... gaat met het onderzoek aan de slag. We gaan het komende jaar per kwartaal met de Ombudsman... om de tafel zitten om de vorderingen te bespreken... En we hebben ook afgesproken dat we bij, de, bij het oplossen van uh, de problematiek ja, nadrukkelijk gebruik zullen maken van de kennis en de inzichten van de ombudsman en zijn medewerkers. Het huis waar Anne Frank woonde voor ze onderdook wordt één dag opengesteld voor het publiek. Op zaterdag 10 december kunnen maximaal 300 belangstellenden een kijkje nemen in het huis aan het Merwedeplein. Anne Frank en haar familie wonen daar van 1933 tot 1942. In dat huis begon Anne haar wereldberoemde dagboek. De openstelling is een initiatief van de woningbouwvereniging in samenwerking met een boekhandel en het Nederlands Letterenfonds. Het fonds huurt de woning om onderdak te bieden aan buitenlandse schrijvers die niet vrij kunnen werken in eigen land. Volgens de woningbouwvereniging is de woning nog in dezelfde stijl en sfeer als toen de familie Frank het huis in de zomer van 1942 moest verlaten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgenochtend in het westen wat regen, smiddags vooral in het oosten. Het wordt dan een graad of 9. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda... staat bij Rotterdam Centrum 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijzoeker staat dicht. En op de andere rijbaan staat 2 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. En er zijn problemen bij de sporenwegen. Want tussen Haarlem en Leiden rijden door een aanrijding geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. Vertrouwd in een van de hoogste rentes van Nederland...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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Het geweld blijft niet beperkt tot de hoofdstad Cairo. Dit zijn beelden uit de havenstad Alexandrië. Hier probeerden betogers een gebouw van de veiligheidsdienst te bestormen. Het wil maar niet rustig worden in Egypte en vooral niet in de Egyptische hoofdstad Cairo. We praten daar vandaag over met correspondent Eduard Padberg en met Tweede Kamerlid Joel Voordewind. Goedemiddag meneer Voor de Wind. Ja, de politie in Cairo heeft de afgelopen dagen heel wat traangas afgevuurd op de demonstranten. U gaat uh, morgen er naartoe, ja. naar Cairo. Heeft u ook al uh, les gekregen in hoe je dan je moet gedragen in, de, in geval van traangas? Nee, maar ja, ik hoop dat het ons beswaard blijft. Maar we zitten wel met het hotel geloof ik aan het Tarierplein. Dus uh, ja, dat moet ik nog eens navragen hoe we dat moeten doen. Ja. In ieder geval de ramen en de deuren dan maar gesloten houden, denk ik. Ja, maar ja, je wil ook wel weer zicht houden op wat daar gebeurt. En we willen uh, ook nog wel weer een bezoek brengen aan het Tarierplein. Dus uh, je brengt me op een idee. Vandaag gaat de 3D-film Nova Zembla in première... over Nederlandse zeelieden die in 1596 een mislukte poging deden... om een alternatieve zeeroute naar China en India te Indië te vinden. Hier te gast is hoofdrolspeler Robert Hoog. Robert, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij speelt uh, Gerrit de Veer, de jongen die het avontuur opschreef... en Nova Zembla en het bouwde huis beroemd maakte. Heb je zelf ook een dagboekje bijgehouden tijdens de opnames? Nou, ik heb dat wel geprobeerd. Maar uh, uh, dat deed ik dan iedere avond als ik terugkwam in mijn hotel... Maar na vijf dagen was ik zo moe dat ik dat een beetje links heb uh, laten Dat dus je in slaap viel tijdens dit aantekeningen maken? Ja, ja. er staan een hele mooie zinnen en dan uh, is het opeens uh, afgelopen. <laughs> een halve zin. Ja. Pas op zijn achttiende reed wielrenner Bouken Mollema... zijn eerste serieuze wielerwedstrijd. En zeven jaar later won hij de groene trui in de Ronde van Spanje... en eindigde die als vierde in het eindklassement. Bouken Mollema, je bent ook genomineerd voor wielrenner van het jaar. Is dat nou spannender dan een wielerkoers of uh, minder? Uh, toch iets minder spannend inderdaad. Het is natuurlijk heel mooi uh, dat ik genomineerd ben. Maar ja, je hebt voor, uh, voor een wielkoers toch wel iets, uh, iets meer stress dan uh, voor zo'n mooie, mooie verkiezing. Ja, want wat is het verschil? Nou ja, dit is, dit is extra. Kijk, waar mij het natuurlijk om gaat is uh, zo goed mogelijk presteren in de wedstrijd. En daar heb je af en toe al heel veel druk. En kijk, uh, ja, zo'n verkiezing is gewoon uh, ja, heel leuk, maar uh, het is toch, toch ja, extra, zeg maar. De crisis legt hypotheek op huwelijk, kopte de Telegraaf gisteren. Sommige echtparen zouden wel willen scheiden... maar doen het niet omdat ze er niet in slagen... hun huis tegen een goede prijs te verkopen en te verdelen. Nienke Dijkstra, uh, goedemiddag. goedemiddag. Je Jij begeleidt zelf ook mensen met huwelijksproblemen. Zijn dat extra drukke, drukke tijden voor jou of is het zo erg nog niet? Nou, zo erg is het nog niet, nee. Maar je komt wel tegen dat mensen wel zouden willen, maar niet kunnen? Ja, dat probleem van uh, uh, dat je je huis niet kwijt kunt... dat uh, legt nog eens een extra hypotheek op de last die ze toch al hebben. Oh ja, heb je ja. dus een dubbele hypotheek? Precies. Onze dichter bij de dag is vandaag, Ton Luiten. Tegen drie uur kunt u zijn uh, gedicht beluisteren. En als u een vraag of opmerking voor ons heeft, ga dan naar de website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD. Nou, we beginnen in Egypte, waar over een paar dagen verkiezingen worden gehouden. We praten zo meteen met Tweede Kamerlid, de Voordewind. Eerst journalist Eduard Patberg, correspondent in Egypte. Goedemiddag, Eduard. Goedemiddag. Hoe is de situatie op dit moment op het Tahrirplein? Voor het eerst sinds dagen is het rustig. En, en, en, en dat, is, dat, is, dat is belangrijk, want dat is de afgelopen dagen echt een, uh, ja, een oorlogssituatie. Met, met, met onafgebroken rellen tegen de politie en, en, en, en overal traangas en, en gewonden en uh, heel dramatisch. En wat is de verklaring dat het nu rustig is? Ik denk dat iedereen even uitrust. Okay. Dat ze dat, dat, dat verdiend hebben. Uh, en het is eigenlijk ook het wachten op, op, op, op wat de, de, de politieke partijen, en vooral het leger hoe ze gaan reageren en, en, en of de verkiezingen uh, überhaupt wel doorgaan. Dat, dat moet duidelijk worden vandaag. En dan staat er vanmorgen weer een hele grote demonstratie gepland. Dus ja. ik ben niet, niet heel hoopvol dat, dat, dat we nu... Uh, ja, dat er een, een echt een einde is gekomen aan, aan het geweld. Wij hebben hier in Nederland op Teletext staan, verkiezingen Egypte niet uitgesteld. Is dat voorbarig of weten wij meer dan jij? Uh, <laughs> jullie hebben een ander perspectief daar. Ik zit er wat dichter bovenop. Ik, ik, kan, me, ik kan me heel moeilijk voorstellen dat, dat onder deze omstandigheden verkiezingen worden gehouden. Uh, maar het leger, uh, ook vandaag, ja, die, die, die staat erop dat die verkiezingen worden gehouden. Ja. En dat hebben wij dan waarschijnlijk hier op Teletext gezegd. Dat uh, het leger wil dat het doorgaat. Ja, absoluut. absoluut. En ook, ook de, de meeste politieke partijen willen het ook. Maar de, de demonstranten op het trageerplein eigenlijk niet. Nee. Want kan je, wij moeten natuurlijk steeds terugdenken aan die vorige Arabische lente daar in Cairo. Is het ja, eigenlijk ook. hetzelfde wat er nu gebeurt? Of is het toch een wat andere samenstelling die daar loopt? Ja, nee. Het, het, is, het is wel net iets anders. Het, het trageerplein zelf... Um... Dat, dat dat in principe, uh, waar, waar niet veel geweld gebeurt... Dat zijn, dat zijn wel dezelfde mensen als die de revolutie uh, zijn begonnen... aan het begin van het jaar. Niet, niet dezelfde mensen die, die, die ermee zijn geëindigd. Um, want de, de samenstelling van, van de mensen is al veranderd. Uh, en, en nu eigenlijk de, de, de, de mensen die um, hebben gevochten... de afgelopen dagen, dat zijn voor het grootste deel nieuwe groepen uh, jongeren... Um, en dan moet je denken aan voetbalsupporters, hm. um, <sparan> salafisten. Uh, eigenlijk dat zijn allemaal groepen die, die, die, die ja, tot, tot een paar maanden geleden niet bij de politiek betrokken waren. En nu ja, de, de frontsoldaten zijn van de revolutie. Ja. En zijn die net zo vasthoudend als de vorige keer? Of ze haken die ook weer af als, als ze zien dat het niks oplevert? Uh, nee, die zijn zeker net zo vasthoudend. Er is, het is, uh, dat, dat maakt het ook zo eng. Er is een hele cultuur van... Van, van martelaarschap daar okay. uh, aan, het, aan het front. En de jongens die gaan erin. Want ze, ja, je, moet, je moet het voorstellen: de, de, de, de politie is natuurlijk uh, dik gewapend. Uh, met geweren, traangas, uh, noem maar op, tanks. En, en de jongeren gaan, gaan er tegenin met uh, ja, stukken stoptegel. Ja. En hoe is het in de rest van de stad? Als het op het Tachirplein zich concentreert, de, de rest van de stad, le leeft die mee? Willen die dit ook? Nou, iedereen houdt zijn adem in. Dat wel, maar het, het, het is wel rustig in de rest van de stad. Het, is dus de, de, het geweld is, is, is geconcentreerd in de, in de straten rond het ministerie van binnenlandse uh, Veiligheid. Oké, okay, dankjewel Eduard Patberg, vanuit Cairo. Uh, Wij praten oh. verder met uh, Johan Voordewind, uh, Kamerlid voor de ChristenUnie, die uh, op het punt staat om af te reizen naar Egypte. Heeft u nog geaansteld of u wel moest gaan, meneer Voordewind? Nee, ja, we houden de beelden natuurlijk wel scherp in de gaten. Maar ik, vond het, uh, ja, ik focus me eigenlijk op die verkiezingsdag. Dat vind ik wel een belangrijke. En ik begrijp dus dat hij volgens nog doorgaat. Dat is maandag hè? Ja, dat is aanstaande maandag. Dat was ook mijn intentie om de reis te plannen. En toen wisten we nog niet wat er allemaal verder nog ging gebeuren op het Harrierplein. Toen was het nog rustig en er was toen nog niks aan de hand toen we de reis planden. Ja. Um, dus ja, ik, ik hoop dat het allemaal uh, kan goed verlopen. Want uh, ja, ik wil erg graag zien hoe die verkiezingen straks plaatsvinden. Maar ja goed, dit zijn allemaal slechte voortekenen. Nou ja, maar wat, wat gaat u daar precies doen? Hoe kan je zien of verkiezingen goed verlopen? Nou, ik ga in aanloop ook naar maandag met een aantal uh, organisaties spreken, waaronder ook de Nationale Mensenrechtenraad. bestaat de Nationale Mensenrechtenraad. Ik ga met de koptische gemeenschap spreken... met andere mensenrechtenorganisaties, met hulpverlenersorganisaties... om te zien hoe zij de hervormingen zien en hoe zij de verkiezingen zien. Welke hervormingen ze voor ogen hebben. En, en, en dan ga ik op de verkiezingsdag zelf een aantal stembureaus af... om te kijken of er intimidatie is, of er militairen staan, veiligheidsmensen. En dat ga ik dan ook met lokale organisaties doen... om een indruk te krijgen van of die verkiezingen relatief vrij zullen plaatsvinden. Maar ja, dat is alweer weer relatief. Want er zijn maar uh, een beperkt aantal nieuwe partijen die deel kunnen nemen. Uh, want het gros van de mensen komen toch uit de oude partij van Mubarak vandaan. De demonstranten op het, het die zeggen ook: ja, dat heeft geen zin, deze verkiezing. Want ze zijn per definitie niet democratisch. U gaat wel daar observeren. Is dat dan eigenlijk wel een goed idee? Ja, uh, nou goed, mijn uitsluitsel zal natuurlijk niet dat kunnen vervangen wat we eigenlijk hadden willen zien... namelijk een Europese waarnemingsmissie. Daar heb ik hier in de Kamer ook met collega's voor gepleit. Alleen dat werd afgehouden door Egypte. Dus Betekent ja, dat ook dat u niet zo heel welkom bent eigenlijk? Nou, ik heb gisteren nog een uitgebreid gesprek gehad... met de Egyptische ambassadeur hier in Den Haag. En ik heb ook mijn visum inmiddels gekregen. Dus ik ben wel blij dat ik mag gaan. Maar waarom u wel en die Europese missie niet? Ja, dat heb ik gisteren ook gevraagd. En daarvan zei de ambassadeur... ja, we hebben toch wel een argwaan tegen alles wat uh, van buiten komt... en ons op de vingers wil uh, tikken. Dat geldt zowel voor het internationale onderzoek... Uh, wat we als Kamer ook hebben gepleit na de aanvallen op de koptische demonstratie, uh, dat hebben ze afgehouden. Dat heeft met het koloniaal verleden te maken, met, met Frankrijk en met mm. Engeland. Dat alles wat uh, uh, van buiten komt, ja, daar zijn ze een beetje allergisch voor. Terwijl ze zelf wel als waarnemers naar Soedan gaan, ja. naar Zuid-Afrika gaan. De ambassadeur zelf ook, vertelde die mij. Dus een groepje pottenkijkers is niet handig, maar jouw voorwind mag wel. Um, nou, en ik heb begrepen dat ook het Carter-instituut uh, mag um, ja, getuigen, noemen ze dat dan, want waarnemen is weer een zwaar woord. Dus het okay. zit hem allemaal in de, in de, in de woorden, maar... Zij zullen ook gaan waarnemen en ik zal ook contact met hun hebben. Ja. Nou, deze dagen dus de beelden vanaf het Tagrierplein. Dat gaat er stevig aan toe. Uh, nou ja, het, de, de, de militaire raad heeft ook excuus gemaakt. Hoe, hoe beoordelt u de situatie? Ja, je moet je afvragen wat het excuus waard is natuurlijk. Want we hebben dat inrijden van uh, die militaire voertuigen op de Kopte ook gehad. En toen hebben de, uh, de militaire legerleiding natuurlijk ook wel gezegd... dat dat niet de bedoeling was en dat het fout was gegaan, et cetera. Dat is alweer even geleden, hè? Maar dat is alweer even geleden. En vervolgens zie je dat er niemand berecht wordt. Uh, de, de, de, het onderzoek moet nog gedaan worden. Uh, daar mogen ook geen internationale waarnemers bij... Uh, nou het geweld gaat door, dus ja, wat zijn die excuses tot nu toe waard? Kijk, Wat werkelijk nodig is, zijn die hervormingen. En daar is de revolutie of de, of de demonstratie begonnen in februari. En dat betekent dat ja, de militairen uh, een deel van hun macht zullen moeten gaan inleveren. Zij zijn nu de belangrijkste factor in het land. Ze hebben een veto over de defensiebegroting. Uh, zij bepalen de wetten en uh, de regering mogen die wetten uitvoeren. Ja. Ja, dat is helemaal uh, contrair van wat wij hier in het Westen kennen. En het blijft ook na de verkiezingen voorlopig zo totdat er een nieuwe president is, toch? Ja, dan pas zal er een nieuwe regering aantreden. Ik heb ook hier tegen net, we zitten midden in de buitenlandse zakenbegroting... met minister Roosentaal ook aan hem gevraagd... Eh, laat de EU nou voorzichtig zijn met nu al gelden overmaken... naar de militaire raad, terwijl er nog geen nieuwe, nieuw kabinet zit... en terwijl er nog niks van de hervormingen zijn doorgevoerd. Nee, dus hou de druk een beetje op de ketel, zegt u eigenlijk. Ja, want als we het niet doen, ja, wie steunen we dan? Hè? Ja. En in hoeverre financieren we niet de wapens... waar nu de demonstranten mee neer worden geslagen? Ja. Op wie zou u zelf stemmen? Ja, dat is lastig, ook lastig te overzien. Ik sprak ook iemand uh, in, een, in een Egyptisch restaurantje die zegt... ja, er zijn nu zoveel mensen die weer opstaan... maar waarvan ook weer een groot gedeelte uit Mubarak's partij zelf komt. Er zitten wel een aantal nieuwe partijen bij die seculier zijn... en die voorhervormingen zijn. Dat zijn hele kleine uh, partijtjes, heel onbekend. En ik heb begrepen dat de kopten op uh, zo'n seculiere uh, partij uh, gaan stemmen. In de hoop dat die hun belangen zullen behartigen? Ja, ja. Uh, ik heb wel begrepen dat de kopten tot nu toe van plan waren om te gaan stemmen. Het is natuurlijk weer allemaal anders geworden met de laatste dagen. Maar ze hebben wel uh, het voornemen, dat heb ik van hun begrepen, om te gaan stemmen. Omdat dit de eerste keer zou zijn dat ze zouden gaan stemmen. Uh, vanwege die ja, een, een nieuwe vrije verkiezingen, zoals zij het nog steeds noemen. Ja. Want heeft u uh, zelf nog iets bemoedigends te zeggen tegen die Koptische christenen en daar? Die hebben het vrij zwaar gehad de afgelopen tijd en het lijkt er niet beter op te worden. Heeft u een boodschap voor ze? Nee, nou, ik, natuurlijk... ik ga niet alleen hoor. Ik ga samen met Peter van Dalen, collega een Europarlementariër in, in Brussel. En uh, nog meer van de partijen gaan er mee. Dus we hopen gezamenlijk toch wel door daar te zijn in die moeilijke tijd. ze ook een steun in de rug te geven. Uh, en te zeggen: van ja, het Westen is jullie niet vergeten. We leven met jullie mee. Ja, zeggen ze dat is mooi, maar er zijn al heel veel kopten vertrokken toch? Ja, er zijn inderdaad veel kopten vertrokken. En de, uh, dat ziet de Koptische kerk natuurlijk ook met de leden ogen aan. De, de geschiedenis is zo uh, enorm uh, lang uh, van de Koptische kerk daar in Egypte. Uh, je kan je herinneren dat zelfs Jezus toen hij geboren werd, moest, moest uitwijken naar Egypte ja. om veilig te zijn. Dus de, de, de Bijbel spreekt over uh, hoe daar de christenen ook de eerste invloed hadden... en hoe ze daar het evangelie hebben gebracht... Um, dus het zou natuurlijk doodzonde zijn als uh, alle kopten uh, Egypte zouden verlaten. We hebben die uittocht bij, uh, bij Irak gezien, in de Nineveh-vlakte... waar ze al met miljoenen zijn vertrokken. Uh, Syrië zijn ze nu onder druk. Dus uw advies is ook, blijf daar, ga niet weg. Nou, dat vind ik iets te makkelijk om te zeggen vanuit hier, uh, het veilige Westen. Uh, ik, ik heb begrip voor dat mensen wegtrekken. Maar ik hoop echt dat, ook voor hun, dat die hervormingen doorzetten... dat de mensenrechten uh, beter gerespecteerd worden. Ook van de kopten, want ze worden nog steeds als derde rangsburger uh, behandeld. Ja. Dus mijn hoop is nog wel, uh, houd vol. En ook als Westen moeten we de druk op de ketel houden. Uh, niet zozeer dat die democratische verkiezingen nu zo gaan verlopen... maar vooral dat die hervormingen worden doorgevoerd. Want dat is nog veel belangrijker, vind ik, dan die, dan die verkiezingen. Oké, okay. wij hopen dat met u... Oxi. En push, en push, en push, en stop. Het nieuwe land is Nova Simmeren. We gaan hier overwinteren en jij gaat het de mannen vertellen. We gaan nou allemaal aan. Mijn Ja, Robert de Hoogje met de hoofdrolspeler in de film Nova Zembla. Een rol waarvoor je flink wat ontberingen moest doorstaan. En ook wel wat stress op de set, zo te horen. Ja, die, hoorden we, die hoorden we daar net zo schreeuwen. Uh, dat was Reinhard Oelemans. De regisseur. De regisseur. Ja. En uh, waarom schreeuwde hij zo hard? Nou ja, waarom schreeuwde hij zo hard? En het, het, het wordt nu wel heel veel uh, overal uh, gezegd dat hij alleen maar aan het schreeuwen was. Maar je moet je voorstellen dat wij daar uh, tussen de bergen en de gletsjers en de sneeuwstormen wat, waar laten... zaten jullie in? We zaten in IJsland. Ja. Uh, een maand. En dat was daar gewoon zo heftig. Dat er gewoon, uh, uh, ja, hij vormde zich echt een leider. Uh, en heeft iedereen zo opgepept en is zo u er de energie de... geschreven. Ja, ja, maar echt doorheen gesleept ook ja. wel. En het was gewoon echt, uh, echt hartstikke nodig. Want uh... het waren hele zware omstandigheden. Jullie hadden het echt koud. Ja, we hadden het echt koud. ja. We hebben het geen moment uh, warm gehad. En toen kwamen we terug uit IJsland na een maand daar gezeten te hebben. En toen dachten we van nou, het is nu zomer in Nederland, gelukkig. Maar toen gingen we weer een friescel in waar het min 10 was. <laughs> dus de ontberingen heb je wel een beetje kunnen, kunnen voelen. Jij ja. speelt de rol van Gerrit de Veer. Iedereen kent natuurlijk de naam van Barends. Ja. Wie, wie was Gerrit de Veer? Nou, Gerrit de Veer, dat is uh, in Zembla is dat de assistent van dominee Plansius. Die in die tijd uh, de dominee was in Amsterdam. En uh, Gerrit de Veer wordt eigenlijk door die dominee meegestuurd op de reis van Willem Barends. Uh, om de noord, om naar Indië te varen. Want Nederland was in die tijd uh, in oorlog met Spanje. En wilde een eigen route naar wilde Indië? Wilde een eigen route. De zeeën waren bezet door de Spanjaarden. Dus zij hadden eigenlijk geen route om, om uh, nou ja uh, specerijen, kruiden te handelen. Nederland lag eigenlijk op zijn gat. En uh, uh, Willem Barens probeerde via de noord naar Indië te komen. Ja. En Gerrit wordt meegestuurd om die reis uh, op te schrijven. En hij zegt ook in het begin van de film... Alle grote ontdekkingsreizigers hadden een schrijver mee aan boord. <laughs> Zichzelf maar even een goede rol toekennend. Absoluut. En Willem Barends overtuigen van het feit dat hij mee moet op die reis. Ja. Hij heeft dan ook nog een, een, een, een liefdesaffaire met de dochter van de dominee. Ja. En dat is niet onbelangrijk. Kroes. Ja. Dat is voor heel veel mensen ja. wel ja. De, belangrij <laughs> ja. de belangrijkste rol zo ongeveer in de film. Hè? De mannen op de ja. redactie wilden graag weten hoe Sommige mannen. het, hoe het Sommige was om mannen. met haar te zoenen. Hoe het was om met haar te zoenen. Nou ja, ten eerste heeft Douds een fantastische rol gespeeld. En uh, is het natuurlijk heel erg bijzonder dat zij... Uh, uh, we kennen haar alleen maar... Ik, ik laat het een beetje een af, af hoor. Ja, ja, ik zie nee. het. Nee, als... nee, ik, kom ja, zo ik hou terug, het bij de les hoor. Ik kom zo terug op het, op het zoenen. Ja. Maar, uh, uh, nee, maar dat vind ik als eerste dat het, het belangrijkste is. Want ja. ze spat echt van het scherm af. En het is echt waanzinnig om naar haar te kijken in 3D. Maar, kan, maar kan dat zomaar ineens vanuit het niets heel goed acteren? Ja, ik denk dat, en de, zij is model natuurlijk, en zij maakt heel veel foto's, dat heel veel voor de camera, dus ze weet ook donders goed hoe ze, hoe ze die emotie in haar gezicht moet laten zien, en hoe ze met de camera moet omgaan, en ze weet ook precies hoe ze haar schoonheid op de mooiste manier uh, weergeeft op beeld. En nou dat zoenen. En nou dat zoenen, nou ja, dat, dat, dat spat dus van het, van het scherm af, en uh, uh, voor mij was dat uh, de eerste keer dat wij elkaar zagen, toen gingen wij het script lezen, en toen... Uh, werd ik knalrood omdat ik echt al Duitser zat. En zij werd tegelijkertijd knalrood omdat zij voor de eerste keer ging acteren. En ja, dat is um, natuurlijk is dat hartstikke leuk en ja. spannend. En ik uh, heb tegen mijn vrienden allemaal gezegd van, uh, joh, ik heb met uh, uh, Victoria's <laughs> Secret Angel uh, gezoend. Maar, maar... Um, nee, zij is heel professioneel daarin en ik ben ja, heel jij professioneel. ook natuurlijk uiteraard. Ja. Goh, uh, jij bent ook nog op een vrij bijzondere manier aan deze rol gekomen, hè? Ja. Vertel eens. Nou ja, ik zag op een gegeven moment een uh, een bericht op een internetsite. Reinhard Oerlemans maakt Nova Zembla in 3D. En toen dacht ik van, daar wil ik in spelen. En toen heb ik een mailtje naar hem gestuurd en gezegd van... Uh, ik zou heel graag auditie willen doen als het ooit mogelijk is. En het is echt superleuk dat je dit maakt. En, uh, Jij hebt het mailadres van Reinhold Oerlemans. Ja, dat staat gewoon, uh, althans, ja, iWorks. Oké, okay, gewoon ja. op internet. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. en toen dacht hij, en ja, weer zo'n acteur. Eh, nou, en toen werd ik teruggebeld. Twee weken daarna. Maar dat hadden wij dus ook kunnen doen: een mailtje sturen. Ja, ja, dat we ik heel weet veel niet of je teruggebeld was. <laughs> maar, uh, nee, ja, dat had je. Ja, maar ja, en, en, en um, maar zo werkt het toch ook in het leven. Je moet je eigen kansen en je eigen geluk proberen te ja. creëren. En uh, je moet niet wachten tot iemand naar je toe komt met uh, hier heb je dit en dat, zo werkt het niet. Dus weet... toen werd ik teruggebeld en toen mocht ik naar, uh, naar iWorks komen. En toen uh, zei hij: van... Uh, als jij deze rol wil, wil spelen, dan uh, wil ik dat met jou doen. Zo, okay, die, hij, vond, hij dacht meteen, die moet ik hebben. Ja, blijkbaar, blijkbaar wel. Ja, ja. Nou, hartstikke goed. Ja. Gerrit de Veer die ging dus mee als schrijver van, uh, ja, van, van, van de leider van de expeditie. En ja. als, het was nog een vrij jonge jongen op het moment dat hij vertrekt uit Nederland. Een ja. beetje ja, nog niet heel erg volwassen. Hoe houdt hij zich staande? Nou ja, toch die liefde, dat verhaal dat hij um, um, uh, zo graag terug wil naar zijn vriendinnetje... Um, houdt hem echt op de been. En hij krijgt aan, aan, op het moment dat hij weggaat, krijgt hij een boek van haar. Waarin een, uh, uh, waarin een tekst staat: uh, um, uh, De reis is niet belangrijk, maar terugkomen wel. En um, um, uh, hij doet dat echt voor haar, omdat hij. Hij is een beestjongen en in die tijd stel je dan niks voor. Nee, hij dat had betekent, helemaal niks. Hij had helemaal niks. Hij had geen geld, hij had geen eigenwaarde, hij was de assistent van de dominee, that's it. En hij ging ook echt op die reis om een man te worden en om te laten zien van ik heb wel geld en ik, heb, ik kan wel uh, zo zijn zoals alle rijke mensen zijn en dat zelf verdienen. En daardoor heeft hij zo'n overlevingsdrift om terug te keren naar zijn vrouw en uh, uh, daardoor neemt hij die, die groepen uh, op, uh, op sleeptouw. Ja, want hij wordt eigenlijk de leider van groep. Hij groepen. wordt eigenlijk de leider van een groep, ja en dat is ook door een samenloop van omstandigheden omdat Barends, Willem Barends wordt heel erg ziek. Uh, de kapitein wordt aangevallen door een ijsbeer. Die kan uh, niks meer doen. Je lacht erbij. Ja. Die ijsberen die spelen een vrij, een vrij ja. vreselijke rol. Absoluut eigenlijk in het nee, verhaal, maar dat, zo, dat ziet er zo te gek uit. Die ijsberen door het dak komen vallen... en ons aanvallen vanuit het water. En, uh... ja, er is ook een scène opgenomen... waarin jij in dat hele koude water valt... om met een ijsbeer te vechten. Ja. En die scène is eruit geknipt. Ja, en ik dacht echt... <laughs> toen ik hem voor de eerste keer zag... want ik heb echt twee dagen in water van min tien gelegen. Ach, ach. En, um, ze hadden dan wel een soort van jacuzzi op het strand gezet... waar we aan het draaien waren met heel erg warm water. Maar ja, dat voelde echt op mijn huid alsof het wegbrandde gewoon. En daar ben ik wel echt een week van kapot geweest. Eh. Dat die scène er niet in zat? Nee, van het opnemen. En, okay. en daarna nog ja. een week van dat hij eruit ging. Ik ben nu nog steeds aan het baden. Nee, nee maar uiteindelijk is het... Uh, um, is de film nu zoals die nu is, is hij gewoon hartstikke goed. En uh, die scène, die, uh, uh, die heeft dat niet gehaald. Maar ja, meerdere scènes hebben dat niet nee, gehaald. Nee, dat hoort erbij. Absoluut. Kon je je inleven in zo'n jongen? In zo'n leven van, van toch ja, een heleboel eeuwen geleden eigenlijk? Ja, en ik denk ook dat het een vrij universeel verhaal is. Omdat je, je zou het ook nu kunnen vertellen. We gaan om... allemaal wel eens naar Nova Zembla. Ja, daarom. Uh, ik, ga, ik ga een... volgende week weer. Dus, <laughs> uh, nee, maar toch dat je, um, dat je ergens in een groep komt... of een omgeving komt waarin jij de mindere bent of dat voelt... en je heel graag wilt mm. bewijzen dat je wel iets, dat je er wel bij hoort... en dat je ergens voor vecht. En uh, Ik vroeg me wel echt af toen ik daar op IJsland zat... van uh, die mensen die hebben daar toen 500 jaar geleden echt... 17 maanden in min 30 gezeten. En toen was ik al aan het zeuren bij min 7. Ja. Maar ik vraag me echt af hoe zij dat overleefd. Uh, ah ja, nauwelijks ook maar. Hè? Nauwelijks, ja, er zijn er wel echt een paar teruggekeerd. En, ja, waaronder de persoon die jij speelt. Absoluut. Ja, Want die dat... schreef een boek en daardoor ja. werd het verhaal bekend. Ja. Ja. Ja. En dat vind ik ook echt het mooie aan het verhaal, omdat het gewoon echt Oer-Hollandse geschiedenis is. Het gaat gewoon echt over mensen die Nederland echt op de kaart gezet hebben en die. Die Hollandse uh, mentaliteit, die, uh, nou, dat vind ik echt fantastisch. Ja. Andere gasten, gaan jullie erheen? Bouke Mollema, ga je kijken? Uh, misschien wel. Ik wilde toevallig vanavond nog naar de bioscoop gaan. Dus uh, ik moet nog even kijken wat er verder draait. Maar ik denk ah, dat er niks. zeker uh, een optie ah, niks. is. Alleen maar over ze. En Duitse is ook Fries, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja. Duits is Fries. Dus, uh, dat dat geeft een extra op. band. Ja. Nou, aan ja. Nienke, jij bent ook Fries. Dus... Ik ben ook Fries, Dus ja. je moet erheen. Nee, ik ga er sowieso, want ik ben met dat verhaal ook groot geworden. Ik had een boekje... Uh, en dat heette de reis naar Nova Zembla Gerrit van Veer. En dat was een bewerking van zijn, oh ja. uh, van zijn dagboek uh, voor kinderen. Ja. En wanneer voor de wind in Egypte zal hij nog niet draaien? <laughs> oh, die is al weg geworden. voor de Die zit nu in de bioscoop. Die is ja, nu, ja, dat nu denk ik de film. ook. film. Nee. Uh, ja, jij hebt Robert ook uh, uh, buiten deze film. Uh, tegelijkertijd komt er nog een andere film uit, waarin jij speelt. Een film zelfs van Steven Spielberg. Ja. Um, en je hebt plannen om, uh, om naar de Verenigde Staten te gaan, heb ik begrepen. Of althans, dat zou je heel graag willen. Absoluut. Ja, en ik ben, uh, uh, nou dat met Steven Spielberg was ook echt fantastisch. Dat is echt, uh, dat besef ik me af en toe. Dan komt het in één keer weer binnen dat ik dat gedaan heb. Dat is de film War Horse. Ja. En wat voor rol speel je daarin? Ja, een hele kleine rol. Een of, hele kleine uh, rol. Ja, een hele kleine rol. Maar ik heb het wel gedaan, ik heb wel met hem gewerkt. En misschien word ik er zelfs uitgeknipt. Ah, nee. Ja, maar ja, kijk, dat ben je Als, gewend. Hè? Nee, maar ja, kijk, ik vind de ervaring belangrijker dan dat ik uh, dan denk ik heel eigenwijs bij mezelf van, nou, er komt nog wel een keertje dat ik, uh, um, dat ik een mooie rol speel. En ik heb hem ontmoeten en met hem gewerkt. En dat vind ik heel erg bijzonder. Ja. Ja. Het is altijd zo dat Nederlandse acteurs heel erg terughoudend zijn om te zeggen van, ik wil naar Amerika om daar te gaan doorbreken. Jij, jij hebt daar minder moeite mee om dat te zeggen? Hoeveel mailtjes nou, ja. heb je gestuurd? Hoeveel mailtjes heb ik naar gestuurd? Amerika Nou, ik ben nu hard bezig met, uh, met een hele goede manager daar te vinden. En uh, ja, kijk, ik ben 23 en um, uh, ik hoorde laatst een hele mooie uitspraak van iemand. Uh, um, geniet van het leven, want je bent uh, langer dood dan dat je leeft. Dus uh, haal alles eruit wat je wil. En ik wil dit gewoon. En ja. Ik ga dat ook niet onder stoelen of banken schuiven, want dat is gewoon mijn droom. En die ga ik na proberen te jagen. En als dat niet lukt, dan uh, uh, ben ik over vijf jaar terug en dan is het me niet gelukt. Maar als het wel is gelukt, ja. Ja. toch? En dan ben je niet de waagt, die het wint. En uh, als je het wil, dan kan je er echt voor gaan en dat... Heb ik ook wel in mezelf gevonden. Omdat ik er gewoon. Uh, en dat is niet nu om heel erg over mezelf te gaan opscheppen. Maar Mag hoor ik, ik creëer mijn kansen wel zelf. En ik pak ze. En ik sta dan nu wel met een 3D film. Uh, en uh, ik, vind, ik denk echt dat het mogelijk is. En, uh, Als het lukt in Hollywood kom je dan nog een keer terug. Absoluut. Ja, dat, ja. ja Dan zijn wij niet te min... Zeker niet. Nee, <laughs> zeker niet. Mooi. mooi. Houden we ja. Na half drie gaan we verder praten aan deze tafel. met onder andere Bouke Mollema, de wielrenner en pastoraal consulent Nienke Dijkstra. Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Op 5 december kunnen reizigers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gratis met het openbaar vervoer. De bonden voeren al maanden actie. Ze zijn tegen de bezuinigingsplannen van minister Schulz van verkeer.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 Demonstranten op het Agrierplein hadden daartoe opgeroepen... maar een woordvoerder van de raad zei dat de verkiezingen volgens plan zullen verlopen. En het huis waar Anne Frank woonde, voor ze onder wordt één dag opengesteld voor het publiek. Op zaterdag 10 december kunnen maximaal 300 belangstellingen... een kijkje nemen in het huis aan het Merwedeplein in Amsterdam. Volgens de woningbouwvereniging is de woning nog in dezelfde stijl en sfeer... als toen de familie Frank het huis in de zomer van 1942 moest verlaten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met een video op de A20... Hoek van Holland richting Gouda. We staan bij Rotterdam Centrum 6 kilometer na een ongeluk. Bij Rotterdam Centrum is de linkerijs ook afgesloten. Rijdt u nog in de regio Hoek van Holland... kunt u het beste bij de ketelplein de bor ZXC volgen. Dan rijdt u over de A4, A15 en de A16. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel acteur Robert de Hoog, wielrenner Bauke Mollema en theoloog Nienke Dijkstra. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD of gaat u naar de website ditisdedag.nu. Ja, Bauke Mollema gaat vanavond naar de film, uh, zit nu in de studio. Wordt er nog wel een beetje serieus getraind, Bauke? Zeker, ik heb uh, vanochtend nog drie uur gefietst. Oh, je hebt het al gedaan voor vandaag. Ja. Want het is een beetje winterstop voor wielrenners, hè? Dat klopt, maar die is eigenlijk alweer voorbij. Die is alweer voorbij? Ja, meestal hebben wij rust zo. Van, van half oktober dan, dan zijn de laatste wedstrijden tot ja, ongeveer half november. En nu zijn jullie aan het trainen? Ja, nu, nu beginnen we eigenlijk weer. Ik ben vorige week uh, weer begonnen met trainen. En ja, vanaf nu tot uh, de eerste wedstrijden, half februari, uh, ja, zou ik voornamelijk moeten trainen. Maar heeft dat zin om, om nu te trainen voor een wedstrijd in februari? Kan er nu beter nog een poosje op het strand gaan liggen? Uh, nou ja, dat, uh, met dit weer heeft dat ook niet zoveel zin. Dat <laughs> zou ik niet hier doen, nee. <laughs> nee, maar uh, ja, dat, dat heeft wel zin. Want je hebt natuurlijk een paar weken ja, niet gefietst eigenlijk, of heel weinig. Dus uh, je moet natuurlijk ook alweer opbouwen. En op zich is drie maanden, ja, dat klikt misschien heel lang om, uh, om alles weer op te bouwen. Alleen ja, er moet nog wel wat gebeuren weer, weer voor de eerste wedstrijd... om daar weer fit aan de start te staan. En is dat mentaal niet moeilijk om nu jezelf elke dag op zo'n fiets te hijsen als het nog niet echt ergens om gaat? Uh, nou, als het weer een beetje goed is, is dat op zich geen probleem. Maar uh, gelukkig is dat tot nu toe wel het geval. Maar als inderdaad elke dag uh, het slecht weer is, dan, uh, dan is dat wel, uh, wel lastig inderdaad, om, om in deze maand die motivatie te, te behouden. Maar ja, uiteindelijk doe je het wel ergens voor. En goed, we gaan ook in december, januari weer met de ploeg en, uh, en zelf in de Spanje. Dus daar, uh, ja, daar treedt het ook weer een stuk fijner dan in Nederland natuurlijk. Want als je het niet zou doen, dan zou je in februari en daarna echt slechter rijden dan als je het wel doet. Ja, ja, tuurlijk. Kijk, uh, het is niet, uh, niet zomaar dat je even op de fiets springt en, uh, en meteen uh, in wedstrijden goed voor de dag komt. Kijk, daar moet echt wel uh, goed voor getraind worden. En als je dan nu drie uur fietst, doe je dan gewoon een toertje Friesland? Uh, ja. ja, eigenlijk dan wel. Komt, het, oh, daar komt neer. En dan elke dag hetzelfde rondje of wissel je dat met nee, nee, nee, nee. Nee, in principe probeer ik elke dag een ander rondje te rijden. Goed, ik fiets ook niet elke dag drie uur, ja, de ene dag twee, drie uur. En binnenkort al snel weer vier uur, denk ik. Maar ja, dat, dat probeer je natuurlijk een beetje uh, verschillende routes te rijden. En ben je nu ook op de fiets naar de studio gekomen? Want je zit in Leeuwarden in de studio? Ja, ja, zeker. En je kleren zit je nu daar in de studio? <laughs> nee, nee, nee. Oh, ik ben, dat niet? Uh, ik, heb, ik heb eerst even gedoest. Ja, uh, absoluut. <laughs> um, nou, we zeiden het net al, volgende week is de verkiezing van wielrenner van het jaar. Je bent ah. een van de drie genomineerden, samen met uh, Wout Poels en Steven Kruiswijk. Um, zou dat een toefje op de, sla wat is het? Een toefje op de uh, slagroom op, op de, de taart. Taart. Ja, of zeg ja. je van, ik vind het echt wel belangrijk? Uh, ja, het zou zeker een toefje op de, kaart zijn, uh, op de taart zijn. En ik vind het ook wel belangrijk, het is wel een hele mooie prijs, denk ik. En ik ben gewoon blij dat, uh, dat ik genomineerd ben, maar... Ja, uh, het is wel, wel even spannend, denk ik. Uh, nou, maar komt toch wel nou, goed. Ja, maar ik denk, Steven en uh, Wout Poels, die hebben ook hele mooie resultaten laten zien afgelopen, afgelopen jaar. Dus uh, ja, het zal spannend worden. Maar Je weet het nog niet mee? Nee, nee, nee. Ja, ik, ik wacht nog af. Ik, uh, ja, ik hoop natuurlijk dat ik win. Ja, en de men, veel mensen denken dat je wint. Omdat je in de Vuelta de Ronde van Spanje goed gereden hebt... Uh, daar werd je uiteindelijk vieren. En we gaan even luisteren naar een aantal fragmenten daaruit. En wie komt daar? Jawel, Bouke Mollema. Mollema, je moet naar voren toe. Mollema in het wiel van Lichthart. Ja, hier is Mollema. Waar? Mollema is helemaal stuk. Hij heeft alles gegeven. Op de streep in Madrid sleept hij de groene trui in de wacht. En dat zorgt voor grote vreugde bij de rabo -ploeken. Ben jij iemand die nog veel terugluistert en terugkijkt van wat er allemaal gebeurd is? Uh, nee, beelden eigenlijk, eigenlijk nooit. Artikels en kranten, dat, uh, dat lees ik vaak nog wel terug achteraf, maar voor de rest uh, niet. Echt niet? Nee, ja. Nee, eigenlijk niet, want uh, kijk af en toe korte filmpjes wel op internet, maar hele uitzendingen of lange verhalen, daar ja, heb ik eigenlijk ook niet, niet de tijd voor om dat uh, helemaal terug te gaan nee. kijken. Robert de Hoog, kijk jij vaak naar je eigen films? Um, ja, ik kijk wel ik kijk naar mijn eigen films. Ja. En zou hij dat ook moeten doen, vind je? Nou ja, kijk, ik kan nog heel veel, um, um, ik kan heel veel van mezelf leren. Althans, in dat soort opzichten. Ik kan zien waar, wanneer ik iets beter kan doen. Uh, en ik denk dat het bij wielrennen gewoon... Uh, uh, ja, dat moet je gewoon echt in je trainingen ook doen. Maar ik vraag me dan wel af of kijk jij naar technieken van andere wielrenners... Ja, tuurlijk, maar dat, uh, dat zie je natuurlijk in de koers zelf. Ja, inderdaad. Uh, ja. Kijk en, en je kijkt ook wel wielrennen op tv, zeg maar wedstrijden waarin ik zelf dan niet aan meedoe. Dus daar, ja, daar leer je natuurlijk ook wel wat van. En, en voor de rest, ja, kijk, hele wedstrijden terugkijken. Je ziet meestal wel, wel flitsen van, uh, van de finale, zeg maar. Dat zie je ja. vaak nog wel terug, maar voor de rest uh, weinig. Ja. Kijk jij veel naar andere acteurs? Ja, daar, heel veel. te hoog, ja? ja. En, en wat voor dingen leer je daar dan van? Nou, gewoon uh, de... de... Ja, gewoon de kleine trucjes of zo. Die mensen, waarbij je mensen ziet. Ik kan bijvoorbeeld dan, uh, ik ben laatst toevallig naar de nieuwe film van Brad Pitt geweest. En dan zie ik weer dingen in hem. Uh... Maar wat, zie, wat, wat denk je dan? Dat zie je en wat denk je, dat ga ik nu ook doen. Nee, maar dan kan je gewoon dan. Dan. dan ik kan het naar mezelf. Uh, ja, hoe moet ik dat dan goed uitleggen? Als hij bijvoorbeeld naar beneden kijkt en mij een bepaalde emotie geeft. Dan weet ik als acteur zijn van God, als ik de volgende keer in een film een publiek iets wil laten voelen, kan ik dat misschien op zo'n manier doen. Nou ja. En. Uh, en met heel veel dingen, maar dat heb ik bijvoorbeeld ook. Ik kan me bijvoorbeeld ook heel erg laten raken door, door sport of door voetbal of door emoties die die jongens op dat veld uh, voelen. Dan denk ik van, god, dat is ook heel erg inspirerend. Dat sla je op en dan kan je dat ja. weer gebruiken. Ja. Want Bauke, kan jij nog veel beter worden? Je was nu vierde in de ronde van Spanje. Toen de Frans ging iets minder, maar daar was je ziek. Heb jij zelf het idee dat er nog veel groei in zit? Ik hoop het wel, ja. En Ik denk, denk ook wel dat er een goede in zit. Kijk, ik ben nog, ben nog maar 24, word van de week 25. Dus wielrennen is wel een sport waar je over het algemeen lang mee kan. En, en vaak zijn renners pas op hun top rond hun 30ste. Of, of misschien zelfs daarna. Dus wat dat betreft heb ik nog wel even. En is dat een kwestie van sterker worden of ook slimmer? Uh, allebei denk ik wel. Ik denk... Uh, langzaam maar zeker denk ik kan je in training veel meer aan. Dus wat dat betreft is het sterker worden en, en meer ervaring opdoen in de koersen. Maar natuurlijk um, door heel veel koersen te rijden... Uh, ja, uh, ontwikkel je ook wel een bepaalde mate van koers oh ja. Want je bent relatief laat begonnen hè? Ja, op mijn achttiende pas. Het verhaal gaat dat jij ooit ontdekt bent op de weg tussen Zuidhoorn en Groningen. Dat jij <laughs> dat, uh... daar op een gewone fiets uh, fietste... Ja. en ooit een wielrenner inhaalde die op een racefiets zat. Dat, dat klopt, ja. Dat, uh, dat, is, dat is echt een, gebeurd? Uh, ik kan het me niet meer helemaal herinneren. Nee. Het uh, is wel een mooi verhaal. Ja, ja het, het is een mooi verhaal. En ik, ik heb het ook vaak, uh, vaak gehoord. Ik ken, ik ken die man wel uh, die ik ingehaald zou hebben volgens mij. Ja, ik weet niet meer of ik hem inhaalde of dat ik hem tegemoet kwam. Maar in ieder geval, op, op die weg tussen zuid en Groningen... Ligt, ligt inderdaad wel de, de basis van mijn uh, wielercarrière. Want jij kreeg geld van je vader als je niet met de bus ging, maar op de fiets? Uh, ja, dat klopt. Uh, in de winter... Uh, Hadden wij normaal gesproken een buskaart, uh, omdat het uh, gewoon te koud was uh, om naar school te fietsen. 11 uh, kilometer elke dag. En was dat omdat hij wilde dat jij wielrenner werd, of dat hij dat geld wilde besparen? Nou, nee, dat vol geld, ja. <laughs> Volgens mij wilde hij misschien meer het geld besparen, <laughs> inderdaad. En uh, ja, op een gegeven moment vond ik eigenlijk uh, fietsen zo leuk, dat uh, het voor mij uh, geen moeite meer was om, uh, om met de fiets, de fiets te gaan. Alleen, uh, dat zag hij natuurlijk ook wel weer in, dus toen uh, kreeg ik er helaas minder voor. <laughs> <laughs> Nienke? Wij hebben dat ook gedaan bij onze zoon, maar het heeft niet... <laughs> dat is geen wielrenner geworden. Nee, precies. Nee, want op een gegeven moment ben je dan wel serieuzer gaan fietsen... en dan kom je met een hele oude fiets in een hele oude kleren... tussen al die snelle jongens terecht, toch? Uh, in het begin wel, ja, dat klopt. Ja, uh, je moet ergens beginnen. Maar dan reed natuurlijk. je er wel vanaf. Uh, nou ja, niet meteen in het begin, maar ik, ik kon ze in ieder geval goed bijhouden... Uh, bij de plaatselijke club, uh, op een te grote fiets inderdaad. Uh, kijk, die had ik ergens in de plaatselijke wielerhandel gekocht. Dus ja, ik had er natuurlijk toen nog, uh, nog geen verstand van. en uh, Ik vond het gewoon mooi om te doen en op een gegeven moment inderdaad uh, wedstrijden gaan rijden. En, uh, en, en, wat, ja. en wat is een te grote fiets? Ja. Elsbeth heeft net een nieuwe fiets Ik heb nu een nieuwe fiets, dus <laughs> maak me nu zorgen. Wat is nog een te grote fiets? Nou ja, je, met wielrenfiets heb je framemaat en ik denk oh, ja. ik rij nu, nu op ongeveer een frame van 58 en volgens mij was dat uh, eentje die 5 centimeter groter was. Ah, ja. maar... ah, ja. en dat is niet goed natuurlijk. Ik ga meteen meten zo. Nee. Nee. nee, nee, Had jij verder kunnen zijn als je eerder was begonnen? Mm, weet ik niet. Ik denk, ik denk het misschien wel niet, want. Uh, ik ben wel laat begonnen dan met wielrennen... maar daarvoor heb ik wel altijd heel veel gesport. Voetbal, uh, tennis, ook andere sporten nog. Dus kijk, qua, qua conditie en, uh, was ik gewoon wel, uh, wel goed altijd. En Ik ben ook al vanaf mijn zestiende uh, dan zelf begonnen met fietsen... en achttien uh, inderdaad was wedstrijden... Maar... Ik, denk, ik weet niet of het veel had uitgemaakt. Ik nee. denk het eigenlijk niet. Nee. Jij geldt een beetje als een buitenbeentje in de wielrennerij. Je, sla, je schijnt overal spontaan in slaap te kunnen vallen. Klopt dat verhaal? Uh, dat valt volgens mij wel mee hoor. Ah. Ik, uh, ik heb nog geen neiging in ieder geval nu. Uh, nee, om je maakt te vallen. ons al een beetje zorgen of je misschien halverwege het interview. Hoor. Ja, Want onze redacteur had vanmorgen een, een voorgesprek met jou. Maar toen was je ineens fietsen. Ja, dat klopt. Ik, had, uh, ik probeerde nog te laten weten of dat iets eerder kon. Maar toen, uh, ah. Je was niet vergeten? Nee, nee, nee, ik oh, was nog, dat ik uh, mooi. Drie, nog drie uur fietsen inderdaad vandaag, dus uh, ja, toen was ik toch maar op de fiets gesteld. Ja, zo gaat dat dan. Uh, het komende seizoen komt er alweer aan. Wat is jouw doelstelling het komende seizoen? Uh, het belangrijkste doel zal de Tour de France uh, weer zijn, ja. Maar ja, Bouke, dat is met heel veel tijdritten dit jaar. En zowel ja. jij als Gezing zijn er niet zo goed in, dus dat is misschien niet zo'n slim doel. Uh, dat weet ik niet. Ik denk dat de uh, tijdrit is natuurlijk uh, ja, wel een groot onderdeel van de Tour... komend jaar met, uh, met 100 tijdritkilometers. En dat, dat had voor mij op zich al uh, wat minder gemogen inderdaad. Maar ik denk dat mijn tijdrit afgelopen jaar al, al een heel stuk verbeterd is... Uh, ten opzichte van uh, het jaar daarvoor. En ik hoop, uh, hoop die dit jaar weer te verbeteren. En natuurlijk heb je ook heel veel andere ritten. Ik denk zeker dat de kansen liggen in de bergen... ritten en in de overgangsetappes uh, om uh, mooie resultaten te behalen. Want ga je nog specifiek op de tijdrit trainen? Ja, ja, absoluut. Uh, In de windtunnel of zo? Ja, op de windtunnel of uh, op de wielenbaan willen we nog uh, een test gaan doen en daarnaast gewoon uh, ja, veel, veel trainen op de fiets. Oké, okay, Robert hoog? Ja, maar je gaat toch gewoon die Tour de France winnen. Cool. <laughs> toch? Yes. Maar als je daar, wat ik vraag me dan af, als je daar, is het nou heel erg ook, uh, kom je daar wel dan tussen als je als Nederlandse ploeg bijvoorbeeld, is het niet al, al lang van tevoren een beetje bekokst hoofd? Uh, nee, nee. Hoe het gaat. Want ik zie altijd die ploegen die, die, die elkaar dan helpen. En dan is het altijd weer ruzie omdat de ene ploeg de ander dan iets gunt. En elkaar dan laat gaan. Ik vraag nou, me dat echt serieus af als je daar gewoon... Nee, natuurlijk uh... niet. Uh, ja, ieder, elke ploeg heeft zijn eigen belang natuurlijk. En kijk, soms, soms gaat het samen met elkaar. Maar over het algemeen uh, niet, nee. Nee. Okay. Robert Geesink liet deze week weten dat hij graag de Giro wil rijden. De, G de Ronde van Italië. Ga jij dat ook doen? Uh, nee. Dat is niet, uh, niet de bedoeling in ieder geval. Jij doet alleen de Tour? Van ja, de grote rondes ja. ja, heel misschien uh, de Verwelten nog, net, uh, net als afgelopen jaar. Uh, eventueel als voorbereiding op het, op het WK in Nederland. Alleen dat is ja, op dit moment eigenlijk nog zo ver weg. Uh, ja, kijken we eigenlijk alleen naar de Tour en, en de eerste, eerste helft van het seizoen. Robert, te hoog, heb je nog een advies aan Boukenmollen? Maar je is een beetje dezelfde <lacht> leeftijd. Dus ja. We willen allebei heel veel bereiken. Stuur eens een mailtje. <lacht> ja. <lacht> nee, ja, ik denk. Uh, uh, um... En ik denk ook dat als je op je achttiende begint... en nu al zo ver bent dat je vierde wordt in zo'n grote wedstrijd... dat je alles kan bereiken wat je wil. En ik denk, als je er gewoon vergaat, hoop ik dat, dat jij ooit nog eens de Tour de France mag winnen, toch? Want ja, het toont wel aan dat je zo goed bent dat het zo snel gaat. Dus de advies is eigenlijk gewoon hard doorgaan. Ja, ja. maar dat is toch al voor iedereen zo, als je er keihard voor werkt. En een ja, hoog doel stellen dus. Ja, inderdaad. Gewoon ja, want dat doel stel je wel, Bouke? De Tour winnen? Ja. Huh? Ja, dat is op zich wel het ultieme doel natuurlijk. Eigenlijk als ik dat, ja. uh, dat uh, ooit zou bereiken, dan is mijn carrière absoluut geslaagd. Nee. En de komende tour, ben jij dan Kopman of Racing? Of allebei. Huh? En um, Steven Kruiswerk hebben we denk ik ook nog. Ik denk dat maar dat, we, dat is de eerste uh, tour, dan ben je niet meteen Kopman, toch? Nou ja, goed, ik denk dat we... Met deze drie renners gewoon drie renners hebben die, die top 10 kunnen rijden in een grote ronde. Die dat al hebben gedaan ook. En ik denk dat het goed is om juist in de Tour met ja, verschillende renners te beginnen. In ieder geval die een die klassement kunnen rijden. En misschien staat inderdaad na één week als je onderweg bent, ja, staat er iemand gewoon duidelijk beter voor. En dan, dan zul je keuzes moeten maken. Maar ik denk dat je op voorhand gewoon meerdere, meerdere mannen achter de hand moet houden. Naar Dit is de dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. Love will find a way. Marriage, Achter de voordeur. No, sir. Vandaag met Nienke Dijkstra, opvoedcoach, adviseur van de PKN in Nederland en theoloog. Ja Nienke, de prijs van de koopwoningen is gedaald en de verlaging van de over overdragsbelasting heeft dus geen effect gehad. En dat heeft invloed op huwelijken, zegt de Telegraaf, want mensen kunnen niet meer scheiden. Is dat nou een uh, plausibel verhaal? Nou, ja, ik denk het wel. De, uh, als mensen gaan scheiden, moeten ze vaak hun huis kwijt. Want dan kunnen ze daar niet meer uh, blijven wonen. Uh, de meeste mensen niet. Nee. En dan is het heel lastig om dat niet te verkopen ligt een beetje stil. Ja. Dus, uh, en dan zou, het, zit je. dan zou het dus kunnen zijn dat mensen toch afzien van een scheiding, want anders wordt het financieel zo'n drama. Nou ja, of, of ze zoeken naar andere oplossingen, maar het is in ieder geval uh, uh, heel lastig om dan uh, in twee uh, ruimtes te gaan uh, wonen of een andere plek te vinden. Ja. Spelen de financiën zo'n rol bij scheiding? Je zou kunnen denken, mensen willen gewoon uit elkaar en het kan ze niet schelen hoe het financieel is. Nou ja, uh, uiteindelijk leveren mensen vaak wel in, financieel, maar... Uh het moet ook weer niet zo zijn dat je er failliet aan gaat. of dat het ja, en zo onverkoopbaar, erg is nou onverkoopbaar is onverkoopbaar. Ja. ja, dus daar zit dan toch uiteindelijk wel een, een, ja. een consequentie aan. Ja. Uh, er wordt ook over, na over nagedacht hoe je dat dan kan oplossen. Uh, futuroloog Adjit Bakas, die uh, raadde in, uh, in het artikel in het graaf Second Love aan. Wat is Second Love? Second Love is een, we een, een website waar je uh, stiekem overspel kunt plegen. Terwijl je toch je eigen relatie uh, handhaaft. Dan hoef je juist niet uit dus. Dan hoef je juist niet uit. Nee. Okay, maar dat betekent dus, je ja. begint naast je relatie een andere relatie? Ja. ja. En dat faciliteert die website? Dat faciliteert die website. Okay. Er schijnen al 100.000 mensen bij ingeschreven te zijn. 200.000 profielen, lees ik. Oh, 200.000 Ja, uh, okay. dat is een heleboel. Is ja. het een oplossing? Ja, ik denk dat het uh, niet een oplossing is, nee. Ik denk dat je de boel alleen maar verergert. Want uh, dat levert allerlei spanningen op... en allerlei uh, complicaties op die je ook weer niet wilt. Ik denk dat... Het beter is om in zo'n situatie te zoeken naar... Van, nou, hoe kunnen we het zo draaglijk mogelijk... Uh, naast elkaar blijven doen. Voor zolang we dit huis niet kunnen hmm. verkopen. Maar bij Second Love zeggen ze... ja, dat is, uh, dat is helemaal niet waar... dat het zo'n probleem is. Als je het maar gewoon geheim houdt voor elkaar... dan ja. is er niks ja. aan de hand. Ja. Ja. Dan heeft ja. de ander er ook geen last van. van. Ben je ja. daar niet mee eens? Nou, Ik denk dat mensen dat toch wel van elkaar merken. en dat uh, Tenminste, dat heb ik wel veel meegemaakt. Dat mensen dat op een gegeven moment toch wel doorkrijgen. En... Uh, uh, en dan verergert het de boel alleen maar. Het, het, Wat uh, gebeurt er dan? Nou ja, dan wordt de woede alleen maar groter. En de, uh, uh, de spanning ook alleen maar groter. Ja, dus het is geen blijvende oplossing. Om het nee. hoog, ken je die site? Ja, dat is een beetje een vraag. <lacht> Heb je er wel eens van gehoord, bedoel ik? Nee, ja, ik, maar ik vind ook eigenlijk... je merkt dan toch, als je met iemand samenleeft... dan merk je toch meteen dat er iets aan de hand is. Ik ja. kan me niet vertellen dat je dan uh, na vier jaar erachter komt van... Uh, ben jij lid van Second Love? <laughs> ja. Nooit geweten. Nee, dat ja. merk je toch na twee maanden. De site zelf zegt dat dat niet zo is, maar jullie geloven dat eerlijk gezegd niet zo. Ja, Nienke, maar dan heb je natuurlijk wel de vraag van hoe gaan we dat dan doen? We ja. zitten, ja. We zitten ja. bij elkaar in dat ja. huis, we willen eigenlijk uit elkaar en ja. we hebben ja. dat huis. En nu? Ja, ja. ja. ja goed, er, zit natuurlijk, er is natuurlijk al een heleboel aan vooraf gegaan. Uh, dus uh, het feit dat je je huis niet kunt verkopen is een probleem extra. De problemen die daarvoor waren, die hebben ervan uh, veroorzaakt dat je uit elkaar wilt. En uh, dus op dat punt uh, maakt het verkopen van het huis is het alleen maar moeilijker. En denk ik dat je dan zo pragmatisch mogelijk moet zoeken naar een oplossing om zo goed mogelijk uh, het zo lang mogelijk dan nog samen uit te houden ja. in één uh, huis. Maar heb je daar praktische tips voor dan? Uh, nou, ik denk dat je hele goede afspraken zou moeten maken. Gewoon van hoe gaan we met elkaar om en uh, hoe laten we elkaar ook een beetje vrij in ons eigen huis. Ik zorg dat je elkaar zo weinig mogelijk ja, bijvoorbeeld jij afdrukken. de ene vleugel, ik de andere, met Juliana en Benard. Voor zover je een vleugel, vleugel hebt. Ja. Voor zover de vleugels zijn. Ja ook ja. en zijn vrouw, die deden dat ook. Ja, hebben we gisteren gehoord. Ja, ja, inderdaad. ja, ja. ook van die mensen, hebben, wat ik vroeger wel eens hoorde... die dan briefjes uh, tegen elkaar uh, op de eettafel legden... om de zakelijke dingetjes wat te leggen. Wat beveel je dat aan? Nou ja, goed, als, het, als je echt van plan bent om te gaan scheiden... dan uh, denk ik dat op zo'n moment, ook voor de eventuele kinderen... Het, het het meest draaglijk is als je dat zo ja. getemperd mogelijk uh, kunt doen... dat met bij elkaar blijven wonen. Maar, maar het een, blijft een, natuurlijk heel spanningsvol. Ja, één fase daarvoor dan maar. Ja, één fase. Daarvoor, je, ja, voordat ja, je besloten hebt om te scheiden, jij geeft ook dat zo, is voortdurend het punt. Jij ja. geeft zo'n ook zo'n ja. uh, marriage courses ja. dat dat, is, dat ja. zijn cursussen voor mensen die getrouwd zijn en ja. uh, waar misschien wel eens wat aan de hand is of niet. Wat leer je mensen daar? ja, wat wat wij heel veel zien is dat mensen uh, in een soort spoor terechtkomen in een soort sleur met elkaar terechtkomen, waardoor ze elkaar niet meer echt opzoeken en dan. Uh, geeft dat verwijdering en uiteindelijk is het dan te laat. En ik zeg altijd van: ja, begin dan op het moment dat je het gevoel hebt van ja, hè, ontmoeten we elkaar nog wel echt. En wat wij uh, voortdurend proclameren, het klinkt heel simpel en dat is het ook: neem nog werkelijk tijd voor elkaar en dan niet in de zin van dat je met elkaar praat over hoe de dingen geregeld moeten worden, maar dat je elkaar in de ogen kijkt en je, uh, je afvraagt wat houdt jou bezig en dat je de leuke dingen doet die je ook deed toen je elkaar net ontmoette. Ja. Dus ga samen uit en maak er wat van van je relatie. En, uh, en dat kost tijd. Het kost gewoon tijd. En dat is een van de grootste problemen, denk ik, in onze tijd... om die tijd te maken. Maar daar kun je wel voor knokken. Ja, want Bouke Mollema, hoe doe jij dat? Want jij bent heel vaak in het buitenland. Neem ik aan, neem je je vriendin dan mee? Uh, nee, nou ja, we hebben een appartement in Spanje. Als ik daar ben, is zij er wel. Maar als ik gewoon wedstrijden rijd, dan, uh, dan, dan is ze inderdaad niet mee. Dus dan zie je dat heel vaak niet? Uh, nee, dat klopt. En dat is op zich uh, nou, een probleem, wil ik niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel een van de, een van de nadelen uh, ja, van, van het leven als, uh, als wielrenner of als sporten die zoveel dagen per jaar in het buitenland zitten. Ja, want als ze wel in Spanje komt, dan ga je soms samen fietsen begrijpen. Gaat zij op de scooter en jij erachteraan. Ja, dat, jij dat praat lekker. Ja, ja dat, dat klopt. Ja. Dat hebben we één keer gedaan. Dat was, uh, was niet bepaald. Dat liep <laughs> totaal uit de hand. Ja, dat uh, liep een beetje uit de hand inderdaad. Op een gegeven moment uh, stond ik liftend terug, omdat we door de politie aan de kant waren gezet. En uh, daarvoor was mijn ketting al gebroken. Dus dat was... Uh, Geef wel een band. Robert <laughs> ja. uh, Hoog, hoe jij, jij hebt ook een vriendin. Jij hebt natuurlijk weken van huis om uh, films ja. op te nemen. Ja. Hoe, hoe gaat dat dan? Nou ja, godzijdank is er Skype, zeg ik altijd maar. Ja. En dat is op een gegeven moment, ben je, daar, ben je dat ook wel een beetje zat. Als en Duitse dat Kroes. Oh, nee, ja, nee, nee, nee, nee. <laughs> nee. Nou ja, ach. Ach, ja, <laughs> voor mij wel. Ja. Maar uh, nee, ja, en Skype en bellen. En, uh, en ja, en af en toe is het ook wel gewoon toch even prettig als je gewoon, dan, heb, dan kom je weer terug en dan heb je weer zoveel aan elkaar te vertellen. En dan weet je ook, dat ook gewoon maar, dat je ja. weer van elkaar, dat je zoveel van elkaar houdt, dat je elkaar mist. Ik uh, gaat heel, je gaat heel blij kijken nu. <laughs> ja, dus dat nee, zit wel maar goed. je zal <laughs> toch maar terugkomen en dan uh, denken... van, nou, ik heb je eigenlijk helemaal niet gemist. Dat is ook meteen nog maar, goed. dat zeker? is nogal confronterend hoor. Ja, dat, zeker. Nee. Nou, maar dan is dat het altijd second uh. laugh. Ja. Maar Nieke, het klinkt heel simpel. Hè? Gewoon tijd voor elkaar nemen. Ja, in, zegt in zekere zin, dat. zin is dat zo. Ja. Iedereen zegt dat ook altijd, maar ja. waarom doen we het dan niet? Ja, omdat we zo verschrikkelijk in beslag genomen worden door van alles en nog wat, eh, dat dat daarbij inschiet. Eh, en mensen hebben ook de neiging om te zeggen: van nou ja, we wonen nu eenmaal samen. Nu zien we elkaar toch dagelijks. Eh, en dan reserveer je niet meer die, die aparte tijd eh, voor elkaar. En voor je het weet praat dat, je alleen nog maar over wie de beveldensbak buiten moet zetten. Dat ja, soort dingen. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou, we gaan proberen te voorkomen. Dank je wel voor je wijze raad. <laughs> Zet hem het op. is uh, tijd voor onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Ton Luiten. Ton, goedemiddag. Uh, dag Thijs. We zijn heel benieuwd. Ja. Er zit veel symboliek in jullie onderwerpen. Ah, oh, mooi. Dat wisten dus, we niet, maar we zijn benieuwd. Ik heb het maar genoemd het behouden huis. Laat het huis behouden blijven... waarin wij overwinteren als buiten de kou van de leegte... aankruipt tegen de buitenmuren. Als de Spaanse zon verbleekt en de bergen onbegaanbaar zijn... en het platte Friese land het surrogaat wordt... van de glorieuze beklimming naar een zeker hoogtepunt... Als de kilte van de economische teruggang dwingt tot samenleven in een huis... dat in rust lijkt door de deken van sneeuw die de teleurgang omhult... van wat ooit begon als houden van de ander. Want zolang het wintert is elke stap het spaarloon van de angst... lijkt elke koers uitzichtloos en hoogtepunten onbereikbaar. Maar zolang het wintert is het wachten op een nieuwe lente, op het ontdooien... Van het bevoren zijn, van het bij elkaar zijn. Laat dan toch het huis behouden blijven. Waarin we uitzien naar betere tijden. Ja, dat wisten oh. jullie niet, hè? dat jullie aan zo'n poëtische ja, uitzending meededen. Ja, prachtig. Hè. Dit is de dagpunt nu. Daar is ja. het gedicht later vandaag terug te lezen. Dankjewel. En uh, we bedanken ook onze gasten hartelijk. Robert de Hoog, heel veel succes in Hollywood. Bouke Mollema, heel veel succes in de tour. En Nienke Dijkstra, ook heel veel succes. Het spaarloon komt het vrij. Spaarloon. Spaarloon. Vanaf 1 januari 2012. Valt het hele spaarloon vrij. Maar wat gaat u met het geld doen in deze onzekere tijden? Oppotten of uitgeven. Zo meteen na het nieuws feiten en cijfers over wat Nederlanders gaan doen met hun centjes. Nou, nu eerst het nieuws van drie uur. Tot zo.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 Ontdek samen met Kiterie en al onze andere welkommers... de leukste adresjes op alle talis bestemmingen Reserveer voor 18 december en boek Parijs vanaf 29 euro. Thalys, van harte welkom. Voorwaarden en reserveringen op thalys.com. Goed, twee paar skis, één snowboard, drie skipakken. Dat is dan 3112 euro. En dan krijgt u dit schitterende kort er helemaal voor niets bij.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 Dit is Radio 1.